...de technische universiteiten van Delft, Eindhoven... ...33 miljoen euro extra van het ministerie van Onderwijs. Daarmee kunnen ze het onderwijs verbeteren... ...en beta-studenten binnenhalen en behouden. Het aantal afgestudeerden moet zo omhoog... ...en ook wordt gewerkt aan een betere aansluiting... ...van het universitaire onderwijs op de middelbare school... Er komt er meer aandacht voor wiskundeonderwijs. De Zweedse metaalvakbond heeft autofabrikant Saab... ...een nieuw ultimatum gesteld... Saap krijgt tot morgenmiddag drie uur de tijd om achterstallige lonen uit te betalen. En als dat niet gebeurt verwacht de bond deze week nog het faillissement aan te vragen. Saab heeft de salarissen van augustus van de 2000 werknemers niet betaald. Toeleveringsbedrijven krijgen hun geld niet en er is geen geld voor nieuwe onderdelen. Een taxichauffeur in Hamburg heeft een vrouw zes uur lang in zijn kofferbak opgesloten. Een vrouw van 32 kreeg ruzie met de chauffeur omdat hij een omweg nam. De chauffeur pikte het commentaar van de vrouw niet en stopte zijn klant in de kofferbak. De vrouw wist de Duitse politie met haar mobiel te waarschuwen. Na zes uur kon ze worden bevrijd en werd de man opgepakt. Bij een grote hondenshow in Leeuwarden heeft de politie afgelopen weekend tientallen honden bevrijd uit hete auto's. Vier honden zijn bezweken door de hitte. De auto's stonden geparkeerd bij het WTC Expo waar de hondenshow werd gehouden. Op beide dagen kreeg de politie telefoontjes van bezoekers die in de volle zon auto's en aanhangers zagen met honden erin. Agenten hebben sloten geforceerd om de honden te bevrijden. De meeste eigenaars van de dieren kwamen uit het buitenland en die hebben een boete gekregen. De Europese beurzen staan op fors verlies. Door de zorg over de Europese schuldensituatie en de vrees voor een nieuwe recessie staan de koersen onder druk. De AX-index in Amsterdam opende ruim 2% lager en stond rond het middaguur op een verlies van zo'n 3%. En ook de andere beurzen in Europa staan op verlies. Het weer, afwisselend wolken, zonnige perioden en buien. Temperatuur rond 19 graden. Morgen herfstachtig en een graadje frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Get out your window I've been watching you for so many days Now I'm feeling brave enough I wanna ask you Can I take you out? Hear what do you say I'll be throwing levels up at your window So make sure that you're ready when I call stay tight? I ain't gonna let you go Don't speed you You say you've never been dancing Well, just you watch me, girl, and you know to it's me It's easy when you feel the beat and the rhythm Cause that's the thing that makes your body move Oh, oh, oh. we'll be gently swaying through the evening To the early hours of the morning Van zon. In a window and didn't know my own face, oh brother Gonna leave me wasting ways, the streets of fear.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 I Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. C M tekst tv op kanaal 45. 45. C Oh mm -hmm. yeah. mm -hmm. baby.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 En misschien That's a bone. a hit a good hit like a car Yeah.